4 uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. Vodafone meldt dat een deel van de netwerkstoring verholpen is. Nog 10 tot 15 procent van de klanten, vooral in de regio's Rotterdam, Den Haag en Kennemerland... heeft last van de storing. Die vanmorgen ontstond na een brand. Door de storing hebben klanten van Vodafone in de randstad geen verbinding. Een technisch team van Vodafone is bezig met het treffen van een noodvoorziening. Als alles mee zit, is de telefoonstoring aan het einde van de dag verholpen. Het snelle dataverkeer zal ook na vandaag nog problemen ondervinden, verwacht Vodafone. De stroomstoring in Rotterdam is grotendeels opgelost. Alleen rond het Heemraadsplein en de Koolhaven zitten nog ruim duizend huishoudens zonder elektriciteit. Volgens netbeheerder Stedin waren de problemen aan het begin van de middag het grootst. Toen zaten zo'n 10.000 huishoudens zonder stroom. Veel trams reden niet meer. Rond drie uur waren de meeste problemen voorbij. De storing is veroorzaakt door een defecte kabel. De oppositie in de Tweede Kamer wil opheldering van premier Rutte over de positie van minister Leers. Vanochtend meldde de Volkskrant dat de PVV in het katshuisoverleg heeft gevraagd om een andere minister voor Vreemdelingenbeleid, omdat Leers te slap zou zijn. Het bericht wordt door allerlei betrokkenen ontkend, onder andere door Wilders zelf. D66 vindt dat Rutte in een brief moet opschrijven of de positie van Leers is besproken in het Katshaars. De PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren sluiten zich bij het verzoek van D66 aan. Portugal heeft misschien extra steun nodig om geld te kunnen ophalen op de financiële markten. Volgens eurocommissaris Reen moeten de eurolanden zich voorbereiden op een soort bruglening. Het zou gaan om een bedrag van 10 miljard euro. Daarmee zou Portugal sterk genoeg moeten zijn om volgend jaar weer op eigen kracht geld te kunnen lenen. Nu is het vertrouwen van beleggers nog te klein. In mei vorig jaar kreeg Portugal een steunpakket van 78 miljard euro voor drie jaar... Gisteren werd duidelijk dat Portugal goed op schema ligt om zijn overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. De stichting Support anne Frank Tree moet opdraaien voor de kosten van het opruimen van de anne Frank-boom. Dat heeft de rechter bepaald. Aannemer Rob van der Leij had de stichting voor de rechter gesleept... omdat hij een vergoeding wilde voor het opruimen en opslaan van de zieke kastanje in 2010. De rechter heeft hem in het gelijk gesteld en vindt dat de stichting 16.000 euro moet betalen. Natuurmuseum Friesland krijgt de jaarlijkse museumprijs. Het museum krijgt 100.000 euro. Daarvan mag een kwart vrij worden besteed. De rest moet gaan naar natuurprojecten van het museum. Ruim 41.000 mensen brachten de afgelopen twee maanden via internet hun stem uit... op het museum dat ze het meest aansprekend vinden voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Een woordvoerder van het museum vertelt wat er met het geld gedaan kan worden. Je kan bijvoorbeeld denken aan een, een tentoonstelling... of misschien een zaal die we graag willen verbeteren... Aan zulke, zulke dingen ja, zitten we te denken. Maar we hebben absoluut nog geen plan klaar liggen. We gaan dat heel zorgvuldig doen. Het zal absoluut iets zijn voor het publiek. Het weer bewolkt hier en dan Bui. Later opklaringen, morgen droog en af en toe zon. Het wordt dan 9 tot 12 graden. Vrijdag eerst nog zonnig, daarna bewolkt en regen. En in het paasweekend wisselvallig met af en toe een bui. ANWB Verkeersinformatie, een normaal begin van de avondspits... bij elkaar 60 kilometer file, meeste vertraging bij Rotterdam en ook bij Amsterdam. Ik begin met een file op de A6, Muiden richting Emmeloord. Er staat tussen Almere Buiten-Oosten en Lelystad-Noord 10 kilometer. Bij Lelystad-Noord is de rechter reis ook dichter... Er staat een restant van een vrachtwagen. Eerder vanmiddag stond die vrachtwagen in brand... en die wordt pas na de avondspits weggesleept... Verkeer richting Emmeloord kan het beste omrijden vanaf knooppunt Muidenberg... via amersfoort Zwolle. de route via de A1, A28 en de N50. Uh, de N205 Zwanenburg richting Haarlem is dicht na een aanrijding... tussen Haarlem-Zuid en Heemstede. Daardoor is het verkeer ook aardig vastgelopen op de A9, ook maar Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk en ha afrit Haarlem-Zuid 4 kilometer. Bij Haarlem-Zuid zijn drie rijstroken dicht.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. Met zometeen ons buitenlandpanel. Maar eerst gaan wij luisteren naar Anton de Goede, onze cultuurredacteur. Met uh, een nieuwtje, nou ja, een nieuwtje met nieuws over een muntje. Een nieuw overheidsmuntje wat is uitgebracht ter gelegenheid van 400 jaar... Betrekkingen tussen Turkije en Nederland. En mooi dat dat niet zonder slag of stoot gaat hier in Nederland. Die munt is eigenlijk vorige week al uitgebracht in de Keukenhof. Het tulpenvijfje geheten. Maar naar nu blijkt is daarbij niet het ontwerp gebruikt... dat de zogeheten muntadviescommissie had uitgekozen. Ofwel, de minister van Financiën blijkt niet het advies te hebben opgevolgd... van deze kunstcommissie. Gekozen werd voor een ontwerp uh, voor een munt met een afbeelding van tulpen... gemaakt door de kunstenaar Denis Ceda tuncia terwijl een andere kunstenaar de voorkeur genoot. Te weten, Kinke Kooi. Nu wordt er over hoe er is gekozen ontzettend geheimzinnig gedaan... en zelfs de door de kunstcommissie uitgekozen... Kinke Kooi kreeg er niet officieel iets van te horen. Tegen ons zei ze vanochtend dit. Nou, ik kreeg te horen en ze zeiden je mag het tegen niemand zeggen. Wat kreeg... Maar via via dan weer, hè? Oké, okay. maar wat kreeg u te horen en wat mocht u tegen niemand zeggen? Nou, dat ik uh, eigenlijk gewonnen had, maar het niet ge geworden ben. Dat mag je niet oh. zeggen. Het is maar goed dat ze het niet gezegd <coughs> heeft. Dat is een de moeilijkheden. Kinke Kooi, die dus door de kunstcommissie was uitverkoren, maar... Het ministerie zelf besloot voor een ander ont ontwerp te kiezen. Ze won de competitie, maar haar munt kwam er niet. Het ministerie hebben we om opheldering gevraagd, maar daar wilde men, nadat er over vergaderd was, over mijn verzoek, slechts schriftelijk reageren. En die reactie bestaat enkel uit de mededeling dat de minister strikt genomen de bevoegdheid heeft om de kunstcommissie te overroelen. Volgens ingewijde bronnen is het echter hoogst ongebruikelijk dat een minister in een dergelijk geval het advies van zo'n commissie naar zich neerlegt. Zou, was onze vraag, de gevoeligheid van de Turks-Nederlandse betrekkingen, denk bijvoorbeeld aan de uitlatingen van de PVV, hier iets mee te maken kunnen hebben? Wat ontwierp? Kinkenkooi, wat kennelijk zo gevoelig lag... dat het ministerie dacht het beter te weten dan de kunstcommissie. Ze vertelde vanochtend dat ze gekozen had om van haar munt... een mogelijk sieraad te maken mm -hmm. met een plek voor twee gaatjes... zodat met name mensen met zowel Turkse als Nederlandse banden... de munt om hun hals zouden kunnen dragen. Luister. De knipoog wat is natuurlijk dat ik het heel erg mooi vind... dat je dus twee identiteiten om je nek kan dragen... He, dus die twee gaatjes was ook speciaal voor uh, dat het niet om zou klappen. En dus dat je in één munt, in één sieraad. Uh, ja, twee, twee identiteiten uit kan stralen. Dus de ene zou je eventueel geheim kunnen houden. Hè? Maar die is er dan wel. Dat vond ik heel mooi. Is het dan een verwijzing naar de discussie rond al dan niet dubbele identiteit uh, ja. Ha handhaven? Ja. Nou, het ga, kijk, ik wil niet per se. Uh, de ik, wa ik was er niet op gericht om nou per se de politieke besluit te zeggen... van het moet gehandhaafd worden. Ik ben, was er veel meer op gericht um, dat je in één ding twee identiteiten kan bewaren. Omdat ik dat heel erg mooi vind. Ja, klinkt hm. toch sympathiek uh, eigenlijk. Zeker. En ook uh, ontzettend onschuldig zou je denken. Um, en je begrijpt wel dat je kunstcommissie dus voor dit idee koos... Kink Kooi, die overigens verre van verbitterd is... al sprak ze wel haar opperste verbazing uit over hoe het allemaal gegaan moet zijn. Dat het deze kant uitging, dat heb ik niet kunnen inschatten. Dat het welke kant uitging? Nou, dat misschien, hè, om dit, dat het een dubbel paspoort zou zijn... of dat de Turkse vlag erop zijn, staat en dat ze dat niet willen. Dat vind ik wel uh, gek, natuurlijk. Dat zegt wel wat over de politiek van deze tijd. Wat zegt dat dan? Nou, dat is geen uh, vrijheid van meningsuiting, kun je wel zeggen, eigenlijk. Ja, en... Of, ja, kijk, bij mij is het niet per se een mening, maar meer een beeld, hè? Kijk, aan de andere kant, het is wel je opdrachtgever. Hij heeft wel het recht om jouw uh, opdracht af te wijzen. Maar aan de andere kant, als zo'n opdrachtgever een commissie instelt, hè... Mm -hmm. en ze luisteren daar niet naar, dan is het natuurlijk wel raar. ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Je kan ook zeggen, de minister vond het gewoon niet mooi. En vond de tulpjes ja, wel mooi. Het kan. Om, ja. de, om de, we weten niet, jij weet niet zeker dat het gedaan is... om de PVV met zijn gevoeligheden over Turkije uit de nek te houden. Dat nee, maar daar niet. gaat het nog niet eens om. Het gaat erom dat er in Nederland een, een, een heilig-torbekken-principe bestaat. Dat zegt dat de politiek zich niet bezighoudt met de kunstuitingen. Niet mm -hmm. met wat jij schrijft in een roman of in een column. En dat je bijvoorbeeld in dit geval commissies hebt... met ja. mensen die verstand hebben van vormgeving... en die uh, bepalen welke keuze dat er Dat een minister wordt. niet ingrijpt als iemand een PC-hoofdprijs krijgt... en zegt, die mag hem niet hebben. of Zoiets. <laughs> uh, dat is weer een heel ander, wel, uh, ander verhaal. Ja. ja, Dat is ook een schending van het hoe, principe. Tot slot, hè, hoe gevoelig geweest. dit ligt. Het ja. ontwerp dat het uiteindelijk wel ging doen... was een munt met een tulp aan de ene kant en een tulp aan de andere kant. Een tulp in de knop voor de Turkse zijde en een open tulp voor de Nederlandse zijde. In het persbericht dat de overheid heeft uitgebracht... bij het verschijnen van die munt, lees ik de zin... Er kan vanuit worden gegaan dat de open Nederlandse... en gesloten Turkse zijde geen achterliggende betekenis heeft. Nou ja, dat is Om het toch erin de... te wrijven. Jongens, jongens, die jongens. Die zin is kunst op zich. Toen ik ook de voorlichter gisteren belde met dit verhaal... Toen viel er een enorme stilte. Ik zei, meneer, bent u er nog? Hij zei, ja, maar hij wist niet wat hij moest doen. Dus hij heeft gelijk vergaderingen bijeengeroepen. Oké, okay, Anton. Niks te nadenken van de kunstenaars, want die hebben verschrikkelijk hun best gedaan. Zo is het. En zij niet verbitterd. En wij hebben een prachtige munt, blijkbaar, met een open tulp en een dichte tulp. Anton de Goede, hartelijk bedankt. Ja. Meer buitenland, Geer. Tijd voor ons buitenlandpanel, inderdaad, ja. Um, vandaag met Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulpverlening... en wederopbouw, Universiteit Wageningen. En Chris Keijne, hij is programma maker, VPRO, televisie... en onze eigen Amerika-deskundige dame hier. Goedemiddag, hallo. hallo okay. Hi. De republikeinse voorverkiezingen. Ik wou zeggen de Amerikaanse voorverkiezingen. Ja. Dat zijn het natuurlijk nee, ook wel. Maar het ja. gaat natuurlijk alleen over de republikeinse voorverkiezingen. Want even. Uh, uh, moment Obama, president Obama gezegd heeft dat hij kandidaat is... is hij dat ook gelijk. We hoeven er geen voorverkiezingen voor de democraten gehouden worden. Er zijn te worden. geen tegenkandidaten. Nee, ja, okay. Dus het gaat alleen over de republikeinen. Uh, Mitt Romney die heeft gisteren gewonnen in drie districten. Columbia, Maryland en Wisconsin. Mm -hmm. En uh, nou ja, als je de berichtgeving zo een beetje... Dan krijg je de indruk dat kan niet maar stuk. Hij wordt de man van de Republikeinen tegenover Obama. Ja, nou, ik, ik zou iedereen die uh, met dat soort uh, sweeping statements komt, zou ik. Toch nog een beetje wantrouwen. Kijk, het gaat. Uh, bij, bij deze. Het is, het is enorm op en neer gegaan. Hè? We hebben het er hier al wel vaker ja. over gehad. En uh, wat er vooral gebeurd is. is dat er iedere keer. een andere tegenkandidaat. tegenover de gedood, de winnaar. Mitt Romney uh, opkwam. Eerst was het Gingrich. en toen was het Santorum. En nu is het nog steeds. de, de aardse conservatieve. Katholiek Rick Santorum. die het hem. het moeilijkst maakt. Um, wat er gebeurt is dat. Mitt Romney langzamerhand steeds meer uh, delegates, vertegenwoordigers... naar de nationale conventie in augustus van de republikeinen... die uiteindelijk de kandidaat kiest, achter zich krijgt. Bij iedere verkiezing in iedere staat... Kan, kan je door die verkiezing, die primary te winnen... een hoeveelheid vertegenwoordigers voor die staat achter je krijgen... die dan gedwongen zijn om uh, in augustus ook daar op jou te stemmen. Dat gaat om in totaal uh, 2286 vertegenwoordigers. Uh, dus om om al voor de conventie zeker te weten dat je de kandidaat bent... moet je er 1144 hebben. En hij zit op? Uh, ja, nou, meer of meer? Daar ga je al. Ja. Uh, het, het systeem is namelijk zo ingewikkeld. Want uh, de <laughs> ene staat die, die doet het zo dat de winnaar alle delegates krijgt. De andere staat verdeelt ze proportioneel. Als je 40% stemmen krijgt, krijg je ook 40% delegates. Maar er zijn ook weer staten die uh, dan weer per congresdistrict, dus kleinere eenheden binnen de staat, apart delegates gaan verdelen. Dat als je daar het congresdistrict gewonnen hebt, dat je dan wel alle delegates van dat district krijgt. Het is een totale chaos. Vroeger, vroeger uh, deden de Republikeinen... het veel meer vonden dat voor, volgens... dat uh, winner-take-all systeem. Mm -hmm. Waardoor het veel sneller duidelijk was... wie de winnaar was. Maar ze waren zo jaloers geworden... Uh, in 2008... op die lange voorverkiezingsstrijd tussen Hillary Clinton en Barack Obama... dat ze dachten, dat gaan wij ook doen. Want het levert ontzettend veel publiciteit op. Het is hartstikke spannend. Kent iedereen onze kandidaat heel erg goed. Dus ze hebben nu al die staten die vroeger volgens dat systeem, oh, oh, oh. waarbij je, als je won ook alle delegates kreeg, die hebben ze gedwongen om dat anders te gaan doen, dus om veel meer gelijk te verdelen volgens de percentage stemmen, waardoor het allemaal veel langer zou duren. En daarmee hebben ze zichzelf lelijk in de voet geschoten, want ja, het is, het is zo'n ongelooflijk ugly fight geworden Precies. tussen die Republikeinse nou, kandidaten ontaard, onderling, he? dat het hoe langer het duurt, hoe schadelijker het is. Nou, om nog even terug te komen <lacht> op eerste vraag, ja, Mitt Romney heeft verreweg de de meeste kandidaten. Volgens de ene telling heeft hij er nu 655, volgens de andere heeft hij er 570. Maar goed, hij ligt, ja. hij ligt voor. Wat kan er nog fout gaan? Voor nou, hem? Wat er voor hem nog fout kan gaan is, het is niet zo dat Wick Santorum, die eigenlijk de enige serieuze tegenkandidaat nog is, die conservatieve katholiek die er nu zo rond, rond de 270, 280 heeft, die kan hem niet meer inhalen. Het is onmogelijk voor Centorum om te zorgen dat die genoeg delegates krijgt om al voor die conventie de officiële kandidaat te zijn. Wat hij nog wel kan, is zorgen dat Mitt Romney niet die 1144 kandidaten achter zich heeft mm -hmm. voor de conventie. En dan? Nou, dan krijg je een zogenaamde open convention of een brokered convention, waarbij dus niet van tevoren vaststaat wie de winnaar is. En dan wordt het weer allemaal op de conventievloer, ja, ik, ik hoop het heel erg, want dat wordt geweldig. En kan je daar ook, waar we het ook wel eens over hebben gehad, dan ook weer ineens die, die, die, die, die, die witte konijnen goed krijgen. kunnen er ook weer nieuwe kandidaten naar voren geschoven worden en dan kan het weer allemaal op de conventievloer uitonderhandeld worden. En nou ja, dat, dat kan dus gebeuren. Kijk, er zijn meer tekenen hoor, dat, dat Romney, hij wordt door steeds meer, tot nu toe was het steeds van ja, die Romney, wat moeten we er eigenlijk mee? Vooral binnen het republikeinse establishment ook. Hij was gewoon niet populair en eigenlijk had niemand er vertrouwen in dat hij het tegen Obama goed kon doen. Uh, en de laatste weken zie je dat steeds meer hooggeplaatste republikein. George Bush bijvoorbeeld, uh, Rubio, een belangrijke senator uit, uit Florida... Paul Bryan, een belangrijk congreslid uit Wisconsin... waar hij gisteren gewonnen heeft... Uh, dat, dat steeds meer prominente republikeinen zich achter de kandidatuur van Romney plaatsen. Dus, ja, dus, ja, precies. Ze hebben, ze, het, hebben ze eigenlijk wel een keus, wat Tessel zegt. Ze moeten wel. Ze moeten wel eigenlijk. Ja, ja, ze nou moeten ja, een Het is eenheid uit gaan stralen precies, langzamerhand. Het is, zo langzamerhand ja. het, is, het is ontzettend schadelijk als die republikeinse partij... maar die verdeeldheid uit blijft stralen. Ja. Die. Maar Hoe nu hebben die democraten eigenlijk een enorme voorsprong. Want ook die democraten bestaan uit een aantal facties. Een stuk of zeven, acht geloof ik zelfs wel. Ja. Van de re religious left tot en met de liberal, uh, de liberal uh, dem Democrat. Ik bedoel, het zijn er een heleboel. Mm -hmm. uh, uh, daar is misschien ook uh, uh, enorme onenigheid, maar dat komt helemaal niet naar buiten... omdat er geen primaries zijn. Nee, en het is, het is ook zo dat uit de laatste peilingen wat dat betreft... want er wordt natuurlijk wel onderzoek naar gedaan... binnen die democratiepartij door journalisten, van hoe, hoe ligt dat, uh, dat... dat blijkt dat problemen die Obama heeft gehad... misschien mm. natuurlijk met een enorme veranderingsagenda uh, is gekozen uh, vier jaar geleden. En ja, dat maar zeer ten dele waar heeft mm -hmm. kunnen maken. Problemen die hij met name aan de linkerkant had... met, ja. met het radicalere deel van, uh, van de democraten... Die, die Teleurgesteld in hem waren dat dat eigenlijk. Dat vind je eigenlijk in de peilingen niet meer terug. Eigenlijk staat die, die hele. Dat hele democratische kiezersblok staat, uh, staat massaal achter Obama. Ja. Dus ja, wat dat betreft heeft hij binnen zijn eigen partij een veel sterkere uitgangspositie. Dus ja. ja. eigenlijk een gelopen race voor de Democraten. Voor nou, Obama. Dat, nou, dat, dat, dat, dat, dat kan je nooit zeggen. Nee, nou. dat kan je echt nooit zeggen. Op het ogenblik is de nationale verhouding tussen Obama en Romney 49-45. Dat. Het zit binnen de statistische foutenmarge. Interessanter is dat als je dan gaat kijken hoe Obama het doet... bij de zogenaamde independence. Dus de mensen die bij mm -hmm. geen van beide partijen horen... en die uiteindelijk de verkiezingen mm -hmm. gaan beslissen. Dat is altijd zo in Amerika. Het, het midden beslist de verkiezingen. Dan doet Obama het daar weer substantieel beter. Daar is het 48 tegen 40. Maar het zijn allemaal nog steeds geen uh, landslide-marges. Nee, uh, nee, nee. Thea Hilars, volg jij het? Uh, ik volg het wel, maar tamelijk marginaal. Ik, doe, ja. ik vind dit weer heel interessant om te horen van je. En uh, ik ja, ik ben gewoon niet erg onder de indruk. Denk je van, goh, zijn dat de presidentkandidaten... van het beste ja. land nee, ja, in de wereld? Vind, dat beetje, vind. Ja, dat is natuurlijk wat iedereen, denk ik... Ja, denk. Dat vinden heel veel republikeinen ja. ook. En daarom lachen de democraten in hun vuistje. Dat, ze hadden ja, met een sterkere ik, opponent... Was maar ik, het vind het wat... toch, ik vind het toch wel een bijzor, van een bijzondere tragiek, hoor... Dat dat, we, ja, dat dat dan de kandidaten zijn. Waar je ja, straks misschien een president hoop. uit ja. gaat en even krijgen... vanuit Die je vak, heeft nogal uh, een hoop macht. Even je vanuit jouw vak gezien humanitaire hulpverlening en wederopbouw, Universiteit Wageningen. Maakt het voor jou nog wat uit of de Democraten of de Republikeinen winnen? Um, nou voor mij persoonlijk natuurlijk nee, niet, maar voor de, voor, de, voor, voor, de, voor de, de Nee, maar het maakt natuurlijk heel veel uit. Maar daarom zeg ik, kijk Amerika, ja. of je het nou wendt of keert, is nog steeds echt een ongelooflijk machtig land. En dat zie je in al die landen waar ik werk, zie je dat mm. terug. Dus daar maakt het echt heel veel ja. verschil uit welke regering er zit of niet. Aan de andere kant weet ik niet of het belangrijkste verschil is wie de president is. Want uiteindelijk in die landen zelf wil je weten... wie zit hier, wie zit daar op de ambassade, wie zit daar... Nou. Dus laten daar we, is dan weer veel variatie laten in. Laten we het gaan hebben over jouw werk, over een van de landen... waar ja. je werk doet of heeft, hebt gedaan. Uh, je hebt een, een rapport gemaakt, dat moet nog uitkomen, maar het is er... over de effectiviteit van, van hulp van donororganisaties in Congo... Uh, bij uh, uh, het uh, helpen van de berechting van oorlogsverkrachters. Het is natuurlijk bekend, verschrikkelijke burgeroorlog daar... en verkrachting aan de orde van de dag. Nou, die moeten berecht worden. Er zijn heel veel donororganisaties die helpen. Jij hebt een, rapport, een kritisch rapport daarover geschreven. Vertel. Ja, wij hebben een uh, onderzoek gedaan in Congo. Ik kom daar heel vaak. Dus dan hoor je van mensen hoor je van alles over wat er gebeurt rondom uh, seksueel geweld. Op een gegeven moment dacht we, wij moeten daar eens wat systematischer onderzoek naar gaan doen. Dus wij hebben een aantal mensen geïnterviewd die werkzaam zijn in die sector. En we hebben een aantal rechtszaken bekeken. Nou, waar het om gaat is dat in, uh, de oorlog is in 2002 officieel afgelopen in Congo... maar geweld gaat natuurlijk nog, nog in zekere mate gewoon door. Er zijn enorme die verhalen naar boven gekomen over die oorlogsverkrachtingen... en die blijven ook steeds terugkomen. Mm -hmm. Dus dat heeft heel veel aandacht gekregen. Nou, Dat is natuurlijk ook terecht, want je, als je dat hoort, dat is vreselijk... Alleen wat we nu zien eigenlijk, als ik het in één zin zou moeten zeggen... het is een soort hype geworden. Omdat daar toch mensen emotioneel heel sterk op reageren... zie je dat over de hele wereld er zoveel reactie is gekomen... dat er in enorm veel programma's zijn voor vrouwen die verkracht zijn... terwijl programma's voor andere zaken die ook heel belangrijk zijn... veel minder aanwezig zijn. En dat heeft toch heel veel vervelende effecten... en die hebben wij in kaart gebracht... Nou, een paar ik, van die vervelende effecten. Ja, ik zal... nou ja, gewoon geen hulp voor andere zaken. Nou ja, dat is natuurlijk al heel belangrijk. We hebben gekeken waar, waar gaat het geld naartoe Nou, dan, dan is er bijvoorbeeld vanuit de multilaterale fondsen. Dus, dus geld waar verschillende landen geld in stoppen. Is er twee keer zoveel geld voor seksueel geweld. Voor verkrachte vrouwen op te vangen. Dan voor onderwijs in heel Oost-Congo. Mm. Ja, dat, dat, dat is gewoon één voorbeeld. Maar het is een beetje raar om te van zeggen, van maar het is een beetje van. buiten proportie. Nou. Wat ik heel belangrijk vind, is dat het is niet gebaseerd op een behoefteanalyse. Het nou. is niet gebaseerd op een duidelijke analyse. Dit hebben we hiervoor nodig, dit hebben we daarvoor nodig. Het wordt heel duidelijk emotioneel aangedreven. Ik noem maar een voorbeeldje. Hillary Clinton die was in Oost-Congo. Die praat met vrouwen die verkracht zijn. En die zegt, jullie krijgen 16 ja. miljoen dollar tegen zo'n ziekenhuis... zonder dat duidelijk is of dat op dat moment nog nodig is. Ja. Nou, Wat er bijvoorbeeld is gebeurd, een aantal heel veel organisaties... die zeggen, op zich natuurlijk terecht... straffeloosheid tegen verkrachtingen moet afgelopen zijn. Dus er is heel veel geld om rechtszaken te ondersteunen. Maar daarbij worden de rechtbanken betaald. Die worden meegenomen naar, naar dorpen waar dan zaken zouden spelen... De organisaties zoeken de zaken ook uit die voorkomen bij de rechters. Ze betalen de rechters, ze betalen de advocaat van degene die verkracht zou zijn. Terwijl de verdachte die is min of meer aan zijn lot overgelaten. Mm -hmm. En die rechtszaken die eruit voortkomen, lichten enorme druk op. Moet er moeten veroordelingen komen. Wij willen een einde maken aan straffeloosheid. Nou, het gevolg is dus dat verdachten het risico lopen en dat, uh, dat ze veroordeeld worden zonder bewijsvoering en zonder teugelijke nou, redenering. En Eigenlijk erachter. krijg je dus is een, is een conclusie van je rapport dat er natuurlijk hulp nodig is... maar dat er gekeken moet worden naar de behoeften en dat die vanwege emoties... en omdat het, het klinkt verschrikkelijk, oh. maar het doet het goed bij het publiek... dat er onevenredig veel naar iets toe gaat waar dat misschien helemaal niet echt allemaal voor nodig is... maar ook dat het misbruikt wordt. Nou, die krijgt ook... Oh, Door mensen die zeggen, we, we noemen het een verkrachtingszaak, want dan krijgen we geld. Het wordt op heel veel manieren, zie je nu allerlei scheve effecten... bij organisaties in Congo die denken... goh, ik kan veel geld krijgen voor verkrachte vrouwen. Ja. Nou, dan heb ik nog wel een aantal dames... die ja. Ja. willen figureren als verkrachte vrouw. Maar je hebt ook gewoon lokaal mensen die hebben door... van als je een rechtszaak wil, je wilt gewoon iets van iemand dan is verkrachting de manier om het voor elkaar te krijgen... op dit moment als aanklacht. Hm. Dus wat je krijgt is... en daar zijn heel veel verhalen over. Het is natuurlijk heel moeilijk om hard te maken... maar er zijn zoveel verhalen over dat we het wel hebben genoteerd. Wat je krijgt is van een, een meisje is zwanger... gewoon van haar vriendje. De ouders kunnen het niet met elkaar eens worden. van Moet hij nou gaan betalen? Gaan ze trouwen? Wat gaan we daaraan doen? En dan ligt de aanklacht van verkrachting op de loer. Dan ga je naar de rechter ja. en dan zeg je ik ben verkracht... Hm. En er zijn dus mensen die tegen ons hebben verteld... Van zo achterloos bijna. Oh, bij ons in de buurt, iedere, voor, iedere zwangerschap... dat eindigt in de aanklacht voor verkrachting. Ja. Dat gebeurt <nacht> maar, hier gewoon. Maar is het Hoes, nou even, is zeg je nu eigenlijk dus ook dat doordat die, die organisaties... die dat geld geven, mm -hmm. uh, zo afhankelijk zijn van fondsenwerving... dat ze op zo'n... Woord is verschrikkelijk helemaal verkeerd in dit verband, maar op zo'n sexy onderwerp uh, springen dat ze daardoor eigenlijk uh, de werkelijke aanpak van het probleem uh, verergeren of, of, of, of, of, die, of Nou, misschien. die kant zit er ook aan. Kijk, uh, er zijn natuurlijk heel veel organisaties ontzettend oprecht met deze problematiek bezig. Hmm. Wat ik daar wel bij zeg, soms is emotie daarbij het boventoon van dit hmm. is toch vreselijk en tegelijkertijd zijn er ook organisaties... lokaal met name mm. kleine clubjes... die denken, hé, hey, daar valt veel geld op te ja. pakken. Dus die nemen dat op. Dus dat mm. klinkt klaar misbruik... maar dat is niet wat ik de boventoon zou noemen. Ja. Omdat er heel veel aandacht naar deze problematiek gaat... en het altijd gekoppeld is aan het beeld van oorlogsverkrachting... blijven andere aspecten, die inmiddels veel belangrijker zijn, mm -hmm. buiten beeld. Bijvoorbeeld dat het meeste seksueel geweld niet meer van soldaten komt... of rebellen, maar gewoon burgers onder elkaar. Mm -hmm. Het is ook een aspect dat heeft te maken met hulpverlening. Er wordt heel veel aandacht besteed aan de medische opvolging... van vrouwen die verkracht zijn, maar die... Vrouwen die verkracht zijn, soms als dat echt, echt, echt hele brute verkrachting, nou, dat wil je ook niet voorstellen. Dat is echt natuurlijk mm. dramatisch. Hè? Die, die scheuren uit. Die moeten geopereerd worden. Dat moet echt, echt weer, weer hersteld worden. Mm. Maar diezelfde conditie, en dat weet iedereen hier in Nederland ook... dat kan ook bij een bevalling komen. Als je mm. geen goede kraamzorg hebt, dat, dat, dat, die uitdrukking kennen we... heb je een knip gehad. Ja. Mm. Nou, nu is het zo dat heel veel operaties die gedaan worden onder dat beeld van vrouwen zijn verkracht. En dat moeten we doen. Dat zijn vrouwen die dat uit een bevalling hebben. En eigenlijk verre de grootste Ik meerderheid. even, even, even ja. breder over de, over de hulp. Wat is de rol van Nederland in Congo? En er wordt er nagedacht over wat als het katshuis met zijn beraad klaar is... en er rolt inderdaad een miljard bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking uit? Ja, wat dat natuurlijk precies betekent voor Congo, dat weet ik niet. Nederland heeft zich al voor een heel groot stuk teruggetrokken uit Congo. Hè. Nederland ja. heeft gezegd van ja, Congo is niet meer een van onze prioriteitslanden. Terwijl eerlijk gezegd in Congo de ontwikkelingsnoden enorm hoog zijn. Hè. Ja. Dat voorbeeld wat ik net gaf van die bevallingen... denk je, ja, daar moet toch betere kraamzorg zijn. Ik noem maar iets. Dus Congo heeft het keihard nodig. Ik zeg op dit moment wordt het misschien niet allemaal even goed besteed. Maar daar gehad. is even een punt waar, ik het over, waar we ja. het over wilden hebben... <tus> Je komt met een rapport. Dat is gedegen onderzoek... en dat is kritisch op sommige punten en terecht. Maar nou is de vraag precies wat Ger zegt. Er komen enorme bezuinigingen aan. We weten allemaal hoe het klimaat op dit moment in Nederland is... als het gaat om ontwikkelingshulp. Je je dit zou bijna... hebben? Kan je het je nog wel permitteren om een kritisch rapport naar buiten te brengen? Omdat je weet dat je misschien ongewild een alibi wordt... als alibi wordt gebruikt om te zeggen van... zie je wel... We kappen ermee, want er, er wordt me een misbruik van gemaakt. En het gaat allemaal helemaal niet goed zo. Hm. Je kan het je nauwelijks meer permitteren. Nou, ik kan me het heel goed voorstellen. Ik, vond het natuurlijk, ik, vind, ik zie daar zelf ook tegenop. Want ik, het is helemaal niet mijn bedoeling om te zeggen... zie je wel, hulp werkt niet. Nee, integendeel, hulp is keihard nodig. Tegelijkertijd denk ik, ja, we hebben dit gevonden. Het is een heel belangrijk onderzoek. Natuurlijk wat in conge ontzettend belangrijk is... en daar heel veel bepaalt van de realiteit. En dan zou ik dat tegenhouden. Dan zou ik geen kritiek meer mogen geven... omdat ik bang ben wat de politiek hmm. daarmee doet. Natuurlijk, dan ga ik mijzelf censureren. Nou, dat is niet wat ik wilde, zou wilde vragen of je dat zou doen. Maar nee. zie jij dat spook ook dagen, Chris? Ja, dat spook zie ik wel. En dat is natuurlijk heel erg. Want die discussie over ontwikkelingssamenwerking... moet, moet hoognodig gevoerd worden. Uh, alleen, ik denk in dit geval... als die, die donororganisaties minder afhankelijk zouden zijn... van publiciteit en van onderwerpen die goed liggen, met andere woorden als dat gewoon gesubsidieerd werd... dus niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, dan had je precies. dit effect niet. Dus eigenlijk is dit een pleidooi voor het handhaven van de begroting van ontwikkelingssamenwerking. Dat is precies mijn conclusie. En daarom heb ik een paar keer het woord hype genoemd en het woord emotie genoemd. Dit is juist wat je krijgt als er zijn nou. die mensen die zeggen... schaf ontwikkelingssamenwerking af, laat het publiek bepalen. Nou, dit is dus wat er ja. gebeurt als je het publiek laat bepalen wat je doet met ontwikkelingssamenwerking... dan wordt er heel eenzijdig aandacht besteed... aan iets wat emotioneel heel diep raakt. En dat heeft heel veel ontwrichtende gevolgen lokaal. Dus voor mij is het inderdaad een pleidooi... voor professionele ontwikkelingssamenwerking als publieke zaak. Hmm. Het rapport is net uit. Is het al gepubliceerd? Of? Morgen om vier uur. Oké. Okay. Goed. Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Hulpverlening... en Wederopbouw aan de Wageningen Universiteit. Hartelijk bedankt. En Chris Keijne. Collega, programmamaker, maar dan bij de VPRO TV en Amerika-deskundige. Jou zien we ongetwijfeld binnenkort weer. Want het is nog lang niet afgelopen daar met de voorverkiezingen. Dat <laughs> met de echte verkiezingen is nog een mooi moment om het er weer over te hebben? De, de primaries. 24 nee. april, Pennsylvania. Begin mei Texas. Begin juni Californië. Allemaal leuk. Oké. Okay. Okay. We Heel maken goed. een keus. De villa is er morgen weer vanaf half vier. En zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws. Het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Uh, met veel nieuws uit Den Haag. We hadden wat last van die storing bij Vodafone. Uh, mensen, ministeries waren onbereikbaar. Maar vrees niet, alles staat nu in de stijgers in het draaiboek. We gaan ook bellen met de baas van Vodafone Nederland om te vragen hoe het mogelijk is. Dat kan. Jazeker, okay. een vaste lijn. Dat er geen back-up systeem is voor dit soort gevallen. Soms volstaat een brief om nieuws te maken. Een ouderwetse brief. Dat nieuws, die brief, die hebben we ook. Ouderwets gelekt. De aanhef van deze brief, lieve Jetta. Jetta is Jetta Kleinsma. De inhoud gaat over de zorg, over de voortgang... of het gebrek daaraan bij het opzetten van de nieuwe vakbeweging. Nou, een van de schrijvers hebben we straks in de uitzending. Na de hoofdpunten van het nieuws, die krijgt van Job Poot. Radio 1. NOS Journaal. Er is een serieus plan om een deel van de Hetwiepolder toch onder water te zetten. Ingewijde melden aan de NOS dat staatssecretaris Bleker daarover praat met de Europese Commissie. In het regeerakkoord staat dat de Hetwiegepolder droog moet blijven. In plaats daarvan zou een ander gebied in Zeeland onder water worden gezet. Maar dat plan staat op veel bezwaren van de Europese Commissie. En bleker praat nu dus over een compromis waarbij de polder toch voor een deel onder water komt te staan. Defensie is voor komend jaar op zoek naar 3000 nieuwe militairen. Morgenochtend delen militairen op stations- een wervingskrant uit onder het motto wij zoeken collega's. Defensie is tegelijk bezig met een grote bezuinigingsoperatie waarbij 12.000 banen verdwijnen en 6.000 mensen worden ontslagen. Volgens Defensie treffen de bezuinigingen vooral kantoorfuncties. In Suriname is het debat bad hervat over de omstreden amnestiewet. Het parlement praat al drie dagen over de wet... die moet voorkomen dat de daders van de decembermoorden worden veroordeeld. Mogelijk wordt vandaag in Paramaribo gestemd over de wet. En de stroomstoring in Rotterdam die is opgelost. Door de storing hadden zo'n 10.000 huishoudens... sinds het begin van de middag geen stroom. De storing is veroorzaakt door drie kabels... die volgens netbeheerde Stedin bij graafwerkzaamheden beschadigd waren geraakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. Bij elkaar staat de 118 kilometer file. De meeste vertraging bij Rotterdam. Wat opvalt is de vrij lange file op de A6 Muiden richting Emmen-Noord tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad-Noord staat 10 kilometer. Bij Lelystad-Noord is de rechterrij schok dicht. Er staat een vrachtwagen. Uh, een restant van een vrachtwagen moet ik zeggen. Die heeft eerder vanmiddag in brand gestaan. Die wordt pas na de spits weggesleept. Verkeer richting Emmeloord kan het beste omrijden via Zwolle over de A28. Verder hadden we de aanrijding op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopend Rotterdamplein nog 5 kilometer. En op de A15 twee files van Europort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenissen 8 kilometer. En verderop tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein ook 8 kilometer.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 Bel vandaag nog 088 0406 406 of kijk op karglas.nl. repareert. Carglass vervangt. Het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag. De komende tijd zult u vast weer veel van Ad Koppenjan horen. Het CDA-Kamerlid springt weer in de bres voor de het Wiegepolder. Dat hoofdstuk is nog niet gesloten. En hoe zit het dan met de positie van Gert Leers? Straks de Volkskrant. Die blijft volhouden dat zijn positie wel degelijk ter discussie stond. Terwijl het kabinet en de PVV het in alle toonaarden ontkennen. Verder aandacht voor twee storingen rond Rotterdam. Het telefoonverkeer van Vodafone en de stroomstoring. We gaan meteen beginnen. Het nws we zijn er tot half zeven vanavond. Ja, een deel van de Zeeuwse het kan toch onder water komen te staan. Dat is een serieus voorstel dat staatssecretaris Bleker bespreekt met Brussel. In Zeeland is veel verzet tegen ontpoldering van de het Wiegenpolder. En ook in het regeerakkoord van het kabinet Rutte staat dat de polder droog moet blijven. Hans Andringa, onze politiek verslaggever in Den Haag. Hans. Nu voor een deel onder water, dat lijkt mij een, een echte polderoplossing. Ja, de Hedwiegenpolder die uh, vraagt natuurlijk ook om zo'n oplossing. Ja, en waarom uh, praat Bleker daar nu weer over? Want uh, ja, het kabinet wil dat niet, er is veel om te doen geweest. Nou, al vanaf uh, half februari is Bleker intensief in gesprek met uh, de Europese Commissie in Brussel, met uh, de landbouwcommissaris, uh, over uh, de natuurgebieden in het Westerscheldegebied. Daar is de afgelopen jaren flink gebaggerd... om de haven van Antwerpen beter toegankelijk te maken. En daarbij is veel natuurgebied verloren gegaan. En dat moet Nederland compenseren. En die die is daar erg geschikt op... want dat levert heel veel hectares op aan uh, compensatie. Maar de meeste alternatieven... die Bleker de afgelopen tijd aan Brussel heeft voorgesteld... om die hetwiegepolde te sparen... dat is steeds als uh, onvoldoende van tafel ge, uh, geveegd. En het gevolg is dat toch deels uh, onder water zetten van die polder steeds uh, meer naar voren komt. En dat levert hem natuurlijk problemen op met Zeeland... maar erger nog waarschijnlijk met het CDA in de Tweede Kamer. Dan denken we dus aan, aan de ziel koppejan Ja. Uh, Bleker hoopt uh, dat hij toch een goed uh, totaalakkoord... voor elkaar weet te boksen met uh, Brussel. En uh, ja, als dat er ligt, dan hoopt hij natuurlijk ook... dat de zeeuwen daar de redelijkheid van inzien. Nou, zover is uh, Ad Koppenjang nu nog niet. Want hij zegt, de Belgen zetten hun deel onder water. Prima, het Nederlandse deel blijft droog. En Brussel die moet zich vooral niet te veel met ons bemoeien. We weten ook dat er een nieuwe dijk aangelegd moet worden in het gebied. Want de dijk die op Belgisch grondgebied lag, die is inmiddels al uh, afgegraven. En waar die dijk dan precies komt, nou ja, of dat een, een paar meter links of rechts is, dat maakt mij niet uit. Dus uh, gaat u mij niet uh, vastpinnen op een, een meter of een hectare, maar uh, geluiden als van uh, de halve polder moet onder water. Nee, die kunnen op geen enkele wijze op steun van, uh, van het CDA of van deze volksvertegenwoordiger rekenen. En ik reken ook op mijn collega's van andere partijen in deze. Dezeel ad Nou, dat is helder. Hoe denken andere partijen hierover? Nou, Er is in de Kamer maar een kleine meerderheid om die polder eh, droog te laten. En dat kan natuurlijk zomaar veranderen als er goede argumenten voor zijn. Uh, als je bijvoorbeeld uh, naar D66 gaat, naar uh, de milieuwoordvoerder Stientje van Veldhoven. Zij ziet er wel wat in dat een deel van die polder onder water zetten... dat dat ook een deel van de oplossing is. Het levert je veel hectare op aan natuurcompensatie. Kijk, het Wiergepolder, daarmee zou je 300 hectare kunnen realiseren. Dus de hele doelstelling die Nederland voor, voor dit natuurherstel had, kun je daar realiseren. Dat is ook de goedkoopste oplossing, dat zeggen alle rapporten. Uh, maar als je er een deel van onder water zet, bijvoorbeeld de helft... Nou ja, dan heb je al de helft van je doelstelling gerealiseerd, 150 hectare. D66, Stientje van Veldhoven. Hans, wat is dan, als je dit allemaal even in ogen neemt? wat is dan voor bleker een acceptabele oplossing? Bleker wil een uh, totaaloplossing. Uh, ten eerste mag het inderdaad niet te duur zijn. Want in tijden van de bezuinigen moet je natuurlijk niet extra miljoenen uitgeven. Uh, waarvan veel mensen zich afvragen, moet het wel. Ten tweede uh, vindt hij ook dat de ontwikkeling van de haven van Vlissingen. die moet verder kunnen groeien. Die moet in een totaaloplossing ook meegenomen kunnen worden. En natuurlijk moet er voldoende natuurcompensatie gevonden worden. voor de natuurgebieden die verloren zijn gegaan. Nou, als dat allemaal gerealiseerd kan worden. En Brussel ziet dan ook nog af van gerechtelijke procedures en eventuele boetes. Dan zegt Bleker, euh, dan kan ik daar een besluit voor nemen. Kan ik daar politiek ook voor gaan staan... als bijvoorbeeld een deel van die polder onder water komt te staan. En dan zegt Bleker, inpakken dit voorstel, een grote strik eromheen, in klaar. En dan komen we toch weer even terug bij Ad Koppenjan. Wat is het dan klaar? Hoe hard gaat hij het spelen, denk je? Nou, ik heb hem vanmiddag even gevraagd of hij nog steeds de man is... die geen Zeeuwse grond onder water zet. En het heldere antwoord was... Ja, wat, wat denkt hij dan? Ad goed, Hans Andringa, gaan later meer vast hierover. Dankjewel. De Volkskrant berichtte vanochtend dat PVV-leider Wilders bij het katshuisoverleg op het vertrek van minister Leers heeft aangedrongen. De Volkskrant baseerde zich op bronnen rond de gedoog-coalitie. De premier en Geert Wilders ontkennen dit. Rutte heeft er net een brief over naar de Kamer gestuurd. Raoul Dupree, goedemiddag. Goedemiddag. Chef Haagse, redactie van de Volkskrant, mede-acteur van het stuk. U blijft ja. achter het artikel staan? Dat laatste niet, dat laatste niet. Dat zou te veel eer zijn, maar wel chef van de Haagse redactie. Ja. U, U blijft achter het artikel staan? Zeker, 100 procent, ja. Ja, domme vraag, ik weet het antwoord. Maar wie zijn de bronnen? Ja, nee, helaas. Rond dat de gedoog coalitie, dus daar uh, mag ik het afleiden dat het ook wellicht uit de PVV komt? Ik, ik ga er daar echt niets over zeggen. Uh, dat spijt me, maar dat zijn we verplicht van onze bronnen. Ja. Ik kan alleen zeggen dat we voor 100% in staan voor deze bronnen. We hebben nog even contact dat gehad met ze van van vandaag? Zijn, dat we er zeer van overtuigd zijn dat dit maandag is gebeurd in het katshuis. En dat overigens ook de bronnen daar nog steeds heilig van overtuigd zijn. Daar, daar uh, hebben u vandaag nog even contact mee gehad, neem ik aan. Zeker. De ontkenningen hebben daar geen enkele invloed op gehad. Wat is uw verklaring voor die keiharde ontkenning van het kabinet en de PVV? Ik had eerlijk gezegd niet anders verwacht... Um, want als je iets oppert in een onderling uh, gesprek... en die optie gaat vervolgens voorbij omdat er één of twee van de partijen zegt... nou, dat lijkt ons niet zo'n goed idee... dan is het voor geen van de betrokkenen vervolgens nog erg handig om daar weer op terug te komen, publiekelijk. Uh, de, de, de PVV heeft uh, nul op de request gekregen. En uh, de, ja, de nu zeggen dat je dat wel wilde, maar dat je er genoeg mee hebt genomen dat het niet gebeurt... maakt denk ik niet zo'n sterke indruk... Uh, naar buiten toe. En uh, voor CDA en VVD geldt uh, dat zij uh, druk bezig zijn met het En natuurlijk absoluut geen crisis rond de minister uh, willen nu. Dus ja. uh, en het nu bevestigen uh, zou waarschijnlijk wel een crisis uitlokken. Dus, uh, en tijdens, tijdens een formatie of een tussenformatie is het natuurlijk altijd heel belangrijk om je af te vragen: uh, word ik gebruikt? Hoe, hoe denkt u daar in dit geval over? Ja, nee, moet je je zeker afvragen. hebben wij ons ook um, uh, gisteren afgevraagd, hè, dus uh, voor publicatie. En uh, we zien daar geen enkele, enkel gevaar of risico. Uh, we, we kunnen ons zelfs niet voorstellen op wat voor manier we gebruikt zouden kunnen worden in dit geval. En u zegt dat u vandaag nog contact heeft gehad, of uw redacteuren met, met deze bronnen. Is, is, is het nu helemaal van de baan rondom leers? Mag hij mag blijven of hangt het nog steeds een beetje? Niet vandaag. <laughs> Wat dan vandaag, hè? Ik, ik ben er, ik ben er uh, zelf van overtuigd dat, dat de hele uh, affaire rond Mauro, die weer is opgerakeld de afgelopen dagen, heeft in de PVV zeer kwaad bloed gezet. Ze zijn zeer ongelukkig met de hele gang van zaken. Hè. De, de, de, de, de leers heeft niet bepaald een uh, krachtdadig indruk gemaakt. En uh, uh, dat heeft zijn positie niet versterkt. Maar het zal vandaag niet aan de orde zijn. Okay. En morgen ook niet. Oké, okay, dus het is niet zo dat we nu naar het uh, openingsartikel van morgenochtend hebben gevraagd. Nee. Uh, en bovendien, uh, de, maar dat hebben we vanmorgen ook opgeschreven. CDA en VVD hebben tamelijk resoluut het uh, uh, meteen afgewezen, maandag. Ja. Uh, dus uh, de, de, het is voor hun geen optie. Goed, Raoul Dupré, dank uh, van, van de Volkskrant. We gaan door naar onze Haagse collega Joost Vullings. Uh, Joost, ja, daar is natuurlijk een hoop over gepraat in Den Haag. Kon jij er een beetje chocola van maken vandaag? Nee, nee eigenlijk niet. Ik bedoel, je, je wordt wakker, je leest het artikel... en dat is natuurlijk bijzonder spectaculair. En vervolgens stromen alle ontkenningen binnen. Desgevraagd, maar ook zelfs ongevraagd. Ook een ontkenning van de Rijksvoorlichtingsdienst. Nou ja, de, de, de woorden zijn niet mis die je dan hoort. Wilders spreekt van een kanaar van het jaar. Uh, je hoort heel vaak geen idee hoe de Volkskrant erbij komt, complete onzin, nou ja, dat soort kwalificaties. Maar daar staat tegenover het verhaal van de Volkskrant, daar hebben we zojuist naar kunnen, kunnen luisteren. Het is, het is eigenlijk een beetje het cryptogram van de dag in, in Den Haag. Iedereen is er druk mee bezig, maar niemand weet eigenlijk hoe het zit en we weten natuurlijk ook niet eh, wie de bronnen van de Volkskrant zijn. Kortom, het is een raadsel voor iedereen. Maar als je kijkt naar die stellige ontkenningen, wel een gevoelig onderwerp. Ja, nou en of, kijk, Leers heeft het al moeilijk genoeg. Hij zit klem eh, tussen de die partij eist een streng en, en, asielbeleid. Een deel van de eigen achterban, de CDA-achterban... die wil dat juist weer niet. Nou, de uitvoering van het gedoogrecord, dus al die strenge eisen van de eh, PVV... loopt ook al niet soepel. En minister Leers loopt tegen allerlei juridische muren op. Brusselse muren, hij krijgt het niet voor elkaar. En ja, minister Leers worstelt zichtbaar. Nou, eh, ook niet foutloos, dat zagen we inderdaad gisteren in het debat over Mauro. Nou ja, Geert Wilders heeft aan het begin van de Katzenhuisonderhandelingen gezegd... Ik wil aanvullende eisen op het gebied van asiel en immigratie. Ja, de positie van Van Leers is Wankel. Zijn beleid ligt van verschillende kanten onder vuur. Dus dit soort publicaties kan niemand gebruiken. Dus was vanochtend iedereen er als de kippen bij om het te ontkennen. Ja, en als de kippen waren de oppositiekamerleden er ook bij... om dat raadsel mee te helpen ontrafelen. Op Twitter de oproep voor een debat over deze kwestie. Gaat dat er komen? Nou ja, uiteindelijk hebben ze besloten geen debat aan te vragen. Ze zagen in dat het een welis en niet is debat zou worden... Nou, dat zien we nu ook. De Volkskrant zegt 100% waar. En inmiddels is er ook een ontkenning van de uh, minister-president binnen. Want ze hebben geen debat gevraagd. Maar wel een uh, brief van uh, premier Rutte. En die heeft geschreven. Nog in het katshuis, Nog in een andere setting buiten het katshuis Is de positie van minister Leers onderwerp van gesprek geweest. Ja kortom. Het blijft inderdaad een welisnietes kwestie. Het is de vraag wat de oppositie nu gaat doen. Is dit aanleiding voor een debat? Of laten ze het rusten? Maar goed, dat moeten we nog even informeren. En denk je dat deze ophef... Uh in de publiciteit in ieder geval nog gevolgen heeft... voor de onderhandelingen in het katshuis. Nou, De onderhandelingen lopen nog een kwartiertje vandaag. en Daarna volgt altijd de terugkoppeling aan de achterban. Nou, dat is als dat... De fietstocht. De fietstocht. En dan uh, gaat men in eigen kring even overleggen. Nou, Dat moeten we dan tot even afwachten. En dan gaan we weer bellen uh, om te horen wat er vandaag gebeurd is. Maar goed, je kan wel zeggen dat het doorgaans niet sfeerverhoogdend werkt... dit soort artikelen. Kijk, mocht het waar zijn, mocht de Volkskrant gelijk hebben... dan kijkt men elkaar aan wie heeft dit gelekt. Mocht het niet waar zijn wat ook heel goed kan, dan kijkt men er ook elkaar aan van wie, wie heeft het gelijk en met welk uh, belang. Nou ja, voor ministers Leers is het niet fijn, daar hebben we het net uh, over gehad. Daarnaast is het de derde week uh, op rij gerommel. Eerst stapte Hero Brinkman op bij de PVV, toen die bekende moeilijke fase, nu dit weer. Het is gewoon een heel rommelig beeld, een beeld van gedoe. En dat haalt mogelijk de glans uh, van een mogelijk akkoord af. Ja, en ook wel de, de derde keer dat de PVV er zo nadrukkelijk bij betrokken is. Hè, dat de PVV ergens baksel mee haalt in de bedrijf. Ja, ja, Kijk, ik bedoel, het is natuurlijk ook de partij die het het meest moeilijke heeft met deze onderhandelingen. Dat heeft uh, Geert Wilders ook uh, voorafgaand gezegd. Ik heb de politieke wil om eruit te komen. Maar hij is wel iemand die waarschijnlijk heel veel moet inleveren. Want heel veel van die bezuinigingen daar heeft hij zich in de formatie tegen verzet. En het lijkt er nu op dat hij op al die dossiers, al die hervormingen toch bakseil moet halen. Dus hij heeft het zeker moeilijk daar. Joost Vullings was dat vanuit Den Haag. Een brand met verstrekkende gevolgen. Telecomaanbieder Vodafone heeft een groot probleem in Rotterdam en omstreken. Goedemiddag, Jolanda van der Velde bij de ANWB. Lucella, ik heb ook uh, ja, last van een brand eerder vanmiddag op de A6-Muiden richting Ermordoort. Uh, heeft bij Lelystad Noord een vrachtwagen met 32 ton kunstmest in brand gestaan. Die vrachtwagen staat er nog steeds. Die wordt pas na de avondspits uh, weggehaald. Daardoor is de rechte reisrook nog dicht. Vanaf Almere-Buiten-Oost geeft dat 10 kilometer file. Verkeer op weg naar Ermeloord kan beter omrijden via Zwolle over de A28. En verder de hele middag al veel vertraging op de a 15 Europort richting Rotterdam. Waren ook twee aanrijdingen. Tussen Rozenberg en rotterdam Charles langzaam rijden over 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De vraag is of er vandaag wel een beslissing gaat komen... over de omstreden amnestiewet die het Surinaamse parlement... al drie dagen in zijn greep houdt. Het parlement is net weer begonnen met vergaderen. Harme Boerboom van de Wereldrom omroep is ook daar weer bij, Harme. Um, hoe komt zo'n derde dag, derde dag op gang? Ja, het is uh, een beetje een herhaling van zetten. Gisteren is vooral de oppositie aan het woord geweest... en heeft een aantal... Punten aangehaald die eigenlijk ook allemaal al wel weer bekend waren. Uh, vandaag zijn de indieners, de voorstanders van de wet aan het woord. Uh, Ricardo Franca, dat is de fractievoorzitter van de NDP, de Partij van Boutersen. die uh, is anderhalf uur geleden begonnen, of al ruim een uur geleden begonnen met zijn toespraak. Wordt steeds geïnterrumpeerd door de oppositie, waar hij ook niet echt op gang komt. Het is een wat rommelig. Begin van deze derde dag en als het zo doorgaat, dan is het nog maar de vraag of er werkelijk vandaag tot stemming gekomen gaat worden. Kun je daar iets in lezen in die vertraging, het uitstellen, omdat het natuurlijk de bedoeling was geweest om een paar weken geleden zo snel die amnestiewet aan te nemen. Ging die door, dan de volgde het debat, de oppositie heeft zijn invloed. We weten eigenlijk de uitkomst, er is een meerderheid. Ga, kan, kan het zijn dat deze vertraging inderdaad die uitkomst ja, in twijfel zou kunnen trekken? Uh, het is inderdaad zo dat uh, met name de voorstanders van de wet... die wet er zo snel mogelijk doorheen willen krijgen. Uh, volgende week komt de strafeis van de openbare aanklager. Volgende week vrijdag. En de strafeis het in het proces die... tegen Daisy is de, de, de decembermoorden, hè? Ja, precies. Het 8 december strafproces inderdaad. Volgende week vrijdag uh, de auditeur militair... de openbare aanklager die dan met de strafeis komen. En het zou fijn zijn voor de uh, indieners van de wet... als die wet er dan al ligt. De indieners van de wet die voeren vandaag het woord. Als ze slim zijn, tenminste zou je zeggen, dan, uh, dienen ze wat, uh, dan, dan leveren ze wat spreektijd in en dan kunnen we sneller naar een, uh, een behandeling en naar een stemming toe. Um, maar blijkbaar zijn de argumenten en, en met name ook de toon van de oppositie van gisteren uh, dusdanig dat ze toch behoefte hebben aan weerwoord. Het, wat ik al zei, het komt nog niet echt op gang, maar dat zal waarschijnlijk de reden zijn dat toch alle sprekers die, uh, die op de lijst staan vandaag dat hier hun woordje willen doen. Harmer vanuit Paramaribo. Dankjewel. In het Noord-Hollandse Opmeer staat een kolossaal gebouw waarin Dirk Scheringa ooit zijn museum had willen vestigen. Het staat nu officieel te koop, het museum is nooit afgekomen. Scheringa heeft er wel al 28 miljoen euro in gepompt. Het pand moet nu tegen elk aannemelijk bod worden verkocht. Dat is de bedoeling. Verslaggever Jessica van Spengen ging langs en zij dolde met de makelaar en de beveiliger door het gehele pand. Voor zo'n uh, groot museum is het wel bijzonder. Een houten deur. Dat klopt, ja. De houten deur het is een uh, de gevelopening, is is dichtgemaakt met uh, underlayment. Je zou er zo in uh, kunnen als je een flinke duw geeft. Dat hebben ze al geprobeerd. Kijk, ja, daar hebben we hem al verstevigd. Je drukt het niet zomaar weg. Nou, inmiddels aangekomen in de centrale hal. Martijn Derks, de makelaar van dit pand. Moeten we ons dan voorstellen hier een grote balie. Een hele grote balie hier, meerzijde twee trappen. Aan de rechterkant uh, een stukje horeca. Maar zover is het helaas nooit gekomen. Want we staan uh, nou, niet meer tussen de bouwstijgers. Maar we zien allemaal ruw beton, hekjes uh, om uh, de mensen die aan het bouwen zijn uh, te beveiligen. Allemaal kisten nog om de pilaren. Je moet er wel, uh, moet er wel even mee aan de slag, dat klopt. Ja. Want voor hoeveel procent is het afgebouwd? Voor meer dan 80 procent. Want wat mag je met dit pand? Nou, volgens het bestemmingsplan zijn er uh, vier bestemmingen. Uh, sociaal, cultureel, educatief, medisch en uh, levensbeschouwing. Wat is dus eigenlijk inhoudt dat je er... Nou, dat is een open deur, maar je kan er een museum van maken. Maar je zou er ook een medische kliniek van kunnen maken. Bijvoorbeeld uh, een school. Uh, een kerk zou ook kunnen. Uh, dat soort zaken. Als museumbezoeker zou je hier naar boven lopen... Eigenlijk bestaat het pand uit drie delen. Dit is de entree. En waar we nu naartoe lopen, daar zouden uiteindelijk de schilderij komen te hangen. Heeft er zich al iemand aangemeld? Uh, er hebben zich verschillende partijen aangemeld. En waar moet ik dan aan denken? Uh, ik kan helaas geen namen noemen. Uh, maar wat ik net al zei, uh, beleggers, uh, ontwikkelaars, dat soort partijen. Stel dat je er nou in wil gaan wonen? Nee, dat is op basis van het huidige bestemmingsplan niet toegestaan. De rode steen aan de buitenkant maakt het nog een klein beetje vrolijk, maar verder ziet het er heel triest uit eigenlijk. Het vraagt echt om een nieuwe invulling, denk ik. Het vraagt om een eigenaar die hier echt weer mee gaat beginnen. Het museum heeft ooit 28 miljoen gekost om het te bouwen. Wat moet het dan gaan opleveren? De begrote stichtingskosten waren oorspronkelijk 30 miljoen. Maar daar kun je niet van zeggen dat moet het nu gaan opleveren? Als je er een museum van wil maken, dan denk ik dat je met een paar miljoen hier kunt beginnen. Ja, maar wil je het om gaan bouwen, ben je weer wat meer kosten kwijt. Dan zal het plaatje er ongetwijfeld anders uitzien. Oh, dit is al helemaal betegeld. Dit is uh, de keuken. Dit is de keuken aanbouw en die is eigenlijk al bijna klaar. De tegeltjes aan de muur, uh, afzuigkap en hier om de hoek uh, zie je de, de koelzellen al staan. Dus hier moesten de broodjes, de koffie en de lekkernijen voor de museumbezoekers gemaakt worden? Ja, ja. De bewaker die ons door het pand leidt, P. Veld, woont hier tegenover. Is meneer Scheringa eigenlijk wel eens komen kijken nog? Uh, nog is het, uh, het juiste woord. Hij is niet meer komen kijken nadat uh, de DSB gevallen is. Ik kan me ook niet voorstellen. Ik heb het hem al aangeboden, maar ik kan heel goed begrijpen dat hij het niet aan kan om hier te lopen. We lopen hier door de zalen die eigenlijk zo in gebruik zijn kunnen worden genomen. Er staan allemaal van die houten schotten. dan kunnen zo schilderijen op, hè? Ja, dit is een kwestie van stukken uh, schilderijen ophangen. En uh, je hebt een museum. Ja. Stel dat je nou interesse hebt. Ja, ik zou zeggen kom kijken. Uh, bel ons op. Uh, loop hier rond. Uh, bestudeer de informatie. En breng, uh, breng een bot uit. Dat kan uh, voor, uh, voor 30 mei dit jaar. De nooddeur die gaat weer dicht. En dan... Uh... Hopelijk binnenkort weer open voor wat kijkers. Even stukken schilderij ophangen en je hebt een museum in Opmeer in Noord-Holland. Precies acht voor vijf. We gaan straks naar Rotterdam. waar Jeroen de Jager klaar staat om ons bij te praten over die grote Vodafone-storing. Eerst het weer met Marco Verhoef. Marco, en ook jij had last van die storing. Misschien jij niet persoonlijk, maar wel wat betreft het binnenhalen van de gegevens. Ja, dat klopt. Het uh, KNMI-meetnetwerk maakt gebruik van Vodafone. En uh, dat betekent in dit geval dat uh, meer dan de helft van het aantal meetstations in Nederland. Uh, weliswaar hun data verzamelen. Maar dat blijft op dat meetstation hangen. Dat komt niet in de grote stroom terecht. En dus ook niet bij mij. En dat betekent waar je normaal, uh, laten we zeggen, iets van 40, meetpunten in Nederland hebt, heb je er nu een stuk of... Nou ja, je mist er in ieder geval twintig, dus dat zijn er een heleboel. Ben je nu een onbetrouwbaar mens geworden? Nee, tuurlijk oh. niet. Nee, zo erg is het ook weer niet. Kijk, je steekt eh, gewoon je vinger in ja, de groep, ja, toch? Ja, dat, dat is natuurlijk. allemaal makkelijk. Dat, dat, weet je weet niet van waar de wind vandaan komt, dus dat is alvast één. Uh, maar ja, moet je wel naar buiten. Hier binnen werkt dat natuurlijk niet echt. Nee, kijk, het is, het is voor de weersverwachtingen, zeker op de wat langere termijn... Ja, biedt Nederland natuurlijk een heleboel waarneempunten. Uh, maar zo'n weermodel wat wereldwijd opereert... heeft uh, aan een gebrek van twintig van meetpunten, ja, daar merk je eigenlijk niks van. Het enige is alleen dat het voor ons moeilijk is is om dat weermodel daadwerkelijk te gaan corrigeren. En te zeggen, nou, hey, nu loopt hij een beetje uit de pas, nu moeten we het gaan bijsturen. En dat maakt het inderdaad iets lastiger. Goed, en nu is, het weer. Ja, nou, er is gelukkig <laughs> nog wel wat over. En wat erover is, dat meldt dat het in het zuiden van het land vandaag 13 graden geworden is. En in het noorden, op de Wadden slechts een graad of 6. Um, die koude lucht gaat het winnen. Dat betekent dat we morgen temperaturen hebben van zo'n 8 tot 11 graden. 11 in het zuiden. Uh, het voordeel is wel dat die koude lucht gepaard gaat met opklaringen. Dat gebeurt vannacht al in het noordoosten. Daar kan het zelfs licht vriezen. En morgen hebben we dan uiteindelijk overal de zon. Hoewel in het zuiden de wolken eerst nog wel wat hardnekkig zijn. Maar dag of morgen in ieder geval een stuk uh, fraaier verlopen. Uh, als je tenminste van zon houdt dan vandaag. Want vandaag was het vaak een grijze nou, We zitten met ons hoofd al een beetje in de paasei'tjes. Wat voor weekend gaan we krijgen? Ziet dat er nog steeds uh, somber uit? Nou, niet alleen maar somber. Maar het is wel wisselvallig. En dat betekent dat betekent inderdaad dat er momenten zijn dat er wat regen valt of een paar buien. Tussendoor gelukkig ook ruimte voor de zon. En eh, we houden een noordelijke stroming. Nou ja, en dan betekent het toch meestal, en ook in dit geval... dat we iets te koud weer voor de tijd van het jaar hebben. Temperatuur in het paasweekend liggen zo rond 9 tot 11 graden maximaal. Marco, dankjewel. Niet kunnen sms'en, bellen, mailen en whatsappen. Klanten van Vodafone hadden grote problemen vandaag om via hun mobiele telefoon de buitenwereld te bereiken. De storing ontstond door een brand naast een netwerkcentrale van Vodafone in Rotterdam. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is in de straat waar de brand uitbrak. Jeroen, hoe staat het op dit moment met de problemen die Vodafone klanten nog hebben? Ja, die zijn uh, iets minder groot geworden. Begin van de dag was het zo dat uh, 25% uh, inderdaad niet kon bellen... sms, uh, whatsappen, dat soort dingen. Een derde van alle klanten, van de 5,1 miljoen, eh, miljoen klanten, was getroffen. Nu is het nog zo dat 10 tot 15% en dan alleen in de regio Groot-Rotterdam... nog geen uh, bereik heeft met, uh, met de telefoon. Ja, en de brand daar, is alles opgeruimd? Wordt er nog nageblust? Nou, nee, nee het is een puinhoop hier en er wordt hard gewerkt. Hier in dit tentje bijvoorbeeld, even naar binnen. Daar zijn ze bezig met het aan elkaar breien weer van de verbindingen, toch? Ja, zeker. En uh, dat werkt allemaal met hele dunne glasvezelkabeltjes, niet? Correct. En wat is de bedoeling? dat die verbinding zo snel mogelijk terugkomen. Hier komt een hele grote dus blauwe kabel uit de grond. Daar zitten al die glasvezelkabeltjes aan. Die worden hier aan elkaar gebreid. En dan moet het allemaal weer gaan werken. En de vraag is hoe lang dat gaat duren. Er is wel mee geoefend. Um, maar we weten het nog niet. Er is nog geen sein gegeven. In de loop van de avond is al het netwerkverkeer nou, weer op gang. Heeft... Toch maar eens even doorpraten erover met Ben Aalen, Hoogleraar Veiligheid en uh, Rampenbestrijding. Is dit nou een kleine ramp of niet, uh, meneer Aalen? Nou, het meer een ongeluk... Of het een ramp wordt. En voor wie? Dat moet toch blijken. Dat hangt een beetje van de schade af. Ja, dat hangt van de schadeclaims af waarschijnlijk. Ja, ik weet ik bedoel, ik neem aan dat de van gewoon verzekerd is. En dus het hangt een beetje vanaf wie de schade, hooggehoogde schadeclaims worden van gedupeerde klanten. Ja, is dit nou een, een... Want je kunt je afvragen... Uh, ja, uh, is het erg dat mensen een dag zonder telefonie of, of internetverkeer, mobiel internetverkeer zitten? Uh, en wat kun je eraan doen? Nou ja, dit, of, of het erg is, we, we zijn wel steeds meer afhankelijk geworden van, uh, van het internetverkeer en van die uh, mobiele telefoon. We zijn er ook een beetje aan gewend geraakt dat we zo'n beetje op elke plek, elke moment kunnen bellen. Dus dat is, dat is lastig. Uh, of dat ook erg is en of dat erg genoeg is om daar iets tegen te ondernemen. Dat is een, een, uh, een afweging, maar ook wel een geldkwestie. Uh, Want je moet een totaal ander, een nieuw backup systeem hebben... Ja, bij wijze twee van dit soort centrales te staan. Ja, dan, dan moet je dus een reservecentrale ergens heen. Ja. Nou, Een reservecentrale die kost geld. En uh, uh, als, uh, als het geld kost, dan uh, leidt het ertoe dat uh, de prijs van het telefoontje omhoog gaat. Net terwijl iedereen juist heel erg graag heel goedkoop wil bellen. Dus we willen een beetje tegenstrijdige eisen. We willen het aan de ene kant heel goedkoop... en aan de andere kant willen we dat het altijd werkt. Maar garanties, of in ieder geval meer zekerheid dat het blijft werken, kost geld. Nou treft het vandaag Vodafone, maar voor hetzelfde geld treft het de andere grote aanbieders... Uh, T-Mobile of, of KPN. Zouden die niet met elkaar iets kunnen afspreken, dat ze op elkaars netwerk gaan? Nou ja, die, die, het vervelende is dat die netwerken aan de andere kant ook wel erg vol zitten. Dus die capaciteit, die reservecapaciteit, moet er ergens zijn. Uh, en, en die verbindingen moeten er dus ook ergens zijn... Dus hoe je het ook doet, of ze nou samenwerken... of dat ze uh, ieder voor zich in concurrentie... of gedwongen door de overheid eventueel... Uh, reservecapaciteit inbouwen. Reservecapaciteit kost geld en moet dus door iemand worden betaald. Dus als iemand iets moet doen, dan is, dan is er wetgeving ook voor nodig, denkt u? Ja, ik zie niet zo goed hoe de, waarom de, uh, de telefoonmaatschappijen... dat zelf voor hun rekening zouden nemen. Anders dan... Dat de schadeclaims zo hoog worden dat het economisch interessant wordt om die reservecapaciteit op voor eigen rekening te hebben. Dus het hangt een beetje vanaf hoe groot de schade van dit soort events wordt. Uh, wat, je, wat je voor de toekomst waarschijnlijk wel zult is naarmate de economie of, en met name zakelijke klanten meer afhankelijk worden van, dit, uh, van het telefoonsysteem. Dat ze, dat ze uh, de, de telefoonmaatschappijen gaan dwingen uh, via claims of anderszins of via contracten. Om, uh, om, om die te de back -out te hebben. Ja. En de klanten zullen misschien overwegen om uh, niet bij één provider contracten te hebben... maar bij twee uh, uh, providers, zodat mocht de ene provider niet kunnen leveren... je over kunt naar een ander. Ja, precies. Nou, over die uh, claims die er wellicht komen... Dan gaan we naar vijver praten, want er is hier uh, net gearriveerd meneer Den L. Die is van plan om namens de grotere bedrijven zo'n claim in te dienen bij Vodafone. Dan ga ik die claim, die informatie, meteen eens even voorleggen aan Rob Shooter. Dat is de CEO, de grootste baas van Vodafone Nederland, Jeroen. Die spreken wij kort na vijf uur. Hoop informatie en hoop vragen. Gaan we hem stellen na vijf uur.